Hoe is het hier te weer? Oh, oh mijn god! Wat heb ik gedaan? Oh, ik ben zo so Kom eens hier, kom eens hier, wat is dit? Baldomero! Oh, my baby. My baby. Baldomero, Duran? Oh mijn baby! Mijn baby is van Baldomero, Duran. Ik wou dat eerst niet geloven. Poor Edwina. Is dat echt waar, Pieter? Heeft Baldomero haar pa vermoord? Dat is heel waarschijnlijk, Merel. Oh, dat kan toch niet? Allee, zo so sweet, Baldomero. Max die schreeuwt altijd, maar hij het nooit. Hij luistert altijd als je iets vertelt, zonder u te onderbreken. Merel, het is nu heel belangrijk voor ons dat je alles vertelt wat je over hem weet. Hoe lang heb je al een relatie met hem? We hebben geen relatie. We zijn gewoon graag in mekaars gezelschap. Ja, maar ondertussen heeft hij je toch zwanger gemaakt, hè? Pieter. Waar hebt je mij eigenlijk voor het eerst ontmoet? In Amsterdam. Drie jaar geleden. En toen Max de regie deed in de brakke grond. Paul introduced us en... Paul? Ja. Mm -hmm. was daar ook bij. Ja. Hij was daar toen als culturele attaché. Max en Baldomero werden direct grote vrienden. En Max heeft hem dan voorgesteld om bij ons in New York te komen werken. Bij onze theater company. Hij woonde zelfs bij ons in, tot voor een paar maanden. Wanneer heb je hem voor het laatst gezien? Uh, zondagavond, toen we pas aangekomen waren. In het concertgebouw. En daarna zijn je naar hier gekomen, ja. hè? Met Maya Klaas, Edwina en die figuranten. Ja. Uh, Stefanie of zoiets. En Max is er dan later bijgekomen met gerief van Verfaille. Uh, Pieter heeft Baldo ook Verfaille vermoord. Waarom denk je dat? Oh, Pieter, is een an animal, hij is een beul De vader van mijn kind is een griezelige beul Hij heeft mensen gemarteld Dat oh, poor Miss Latine, zo'n zo, zo lieve, zo'n brave mevrouw En die is door hem maandenlang Merel, waar zit hij nu? Ik weet het niet echt waar Wie heeft u eigenlijk verteld dat we Baldomero zochten en waarom we hem zochten? Marijke, de mama van Edwina Elena Littin zat bij haar. Ik wou er op Edwina gaan wachten om nog iets met haar te gaan drinken of zo. Edwina had mij trouwens vanmiddag op mijn cellphone gebeld om te zeggen dat ze haar huissleutel kwijt was. En om te vragen of ze de sleutel terug kon krijgen die ze aan mij geleend had. En ik, ik kwam daar dus binnen en ik wist van niks. Het was awful. Het was really awful. Ik heb ze dus allemaal minutieus doorgenomen. Hè. Alle verklaringen over Duran, Hernan zijn gelijklopend. Niemand heeft hem nog gezien sinds zondagnacht. En die vergadering dan? Ja, daar zegt ook iedereen hetzelfde over. Duran zegt heel dikwijls zijn afspraken op het laatste nippertje af... of hij verschijnt gewoon niet, zoals nu blijkbaar het geval was... Het schijnt nogal een verwarde geest te zijn. Zo iemand die nooit veel zegt en, en zo altijd langs u heen kijkt. Nou, leuk, een typische beul. Heb al gelezen wat dat IPS over hem te melden heeft, commissaris? Hij wordt in verband gebracht met zeker 123 gevallen van foltering, mishandeling, verkrachting. Zij, zo. Dat zo'n figuren ongestraft kunnen blijven rondlopen, hè? En, en dat al bijna 30 jaar. En, en dat er dan nog vrouwen zijn die daar een kind van willen, hè? Zij... Nou ja, wat had Maya Klaus te melden over Duran? Oh. Had oh, het die een keer moeten meemaken Ze zei zonder blikken of blozen he? Dat ze het een fantastische vent vindt Gelijk wat dat hij gedaan heeft Zeg, en volgens mij heeft zij het met hem ook gedaan he? ja. En meer dan een keer Als je begrijpt wat ik bedoel Ja, excuseer ze commissaris zeg, maar. wil eh. u nu allemaal eens ophouden met een ozel doen? Merel is geen familie van mij, hè? En dan nog Meneer Durand zijn seksleven interesseert ons voorlopig niet Heeft Klaus hem nog gezien of niet? Nee, nee, ook niet sinds zondagnacht zij hoort niet bij dat gezelschap, hè. Ze is gewoon van Brugge 2002, dat ja, is al. Ze ja, hangt daar anders wel heel veel rond, vind <lacht> ik. Tja, daar zal Max Klijsters zelf voor iets tussen zitten zeggen. Goedemorgen. Hier is zijn... Voilà, ze... Een nieuw pak papier om bij uw dossiers te steken. Maar ik zal u voor het gemak gauw een samenvatting geven, hè. Van in. Joe. Ja, uh, sorry, Vermeulen, ik zat na te denken. Uh, vertel maar. Wel, hou je vast, hè. Eén. Ik heb het managelijk geïdentificeerd. Ah, ja. Zijn naam is Stefan Priem. Ah, uh, bon. Twee. In die snoeischaar die je bij hem gevonden hebt... Uh. zat inderdaad een fragment van die pink. Zijn eigen pink, want vol met sporen van psoriasis. En voor het geval dat je het wilt weten... we hebben het getest... geen schijn van kans om eigenhandig... een van uw pinken af te knippen... met dat model van snoeischaar. Ah, uh, Ja. En uh, wie heb je daarvoor gebruikt, voor die test? <laughs> hè? En nu nog een heel schone van in. Wat hebben we nog bij Verfaille in de garage gevonden: Natriumcyanide. Hoe? Waar dan? Ah. In een busje waar zo gezegd afwasmiddel in moest zitten. Uh, wacht, wacht, vorg applaus geeft. Want we hebben daar in één moeite nog zo'n fake busje gevonden. En daar zat brandversneller in. Je bent zeker dat het niet van zijn barbecue was? in? ik ben toevallig wel goed in mijn vak hè? En je moet niet zo sceptisch doen Geef maar toe dat ik hier in alle stilte uw zaken aan het oplossen ben hè? Gelijk altijd trouwens Kan die brandversneller gebruikt zijn in de manege? Nee, brave jongen, want die is met kaarsen aangestoken Jongens, ik ga een luchtje scheppen Tot straks oei, oei, oei. <laughs> Wat heeft hij zich? Ik zal me nog eens in tweeën plooien Om meneer van dienst te kunnen zijn Er is ook nog altijd geen nieuws van Duran binnengelopen, nee. Maar goed, nu weten we dus dat Priem het slachtoffer van een manage is. Uh, kende Ilian of Dina hem eigenlijk? Goeie vraag, Han. En geen idee. Oh. En ik heb zo het gevoel dat dat helemaal geen belang heeft. Ah, Lig eens uit. Ik denk dat Priem en zijn compaan, of zijn compaanen, Want ah. we weten nog altijd niet met wie hij ingebroken heeft. Misschien waren ze wel met een hele bende. Ja. Ik denk dat ze helemaal niet uit waren op die foto's van Verfai. Volgens mij zijn ze daar puur toevallig op uitgekomen. Ja, daar zit iets in. Maar als ik u goed kan volgen, dan denkt gij dus dat vervallen. Vermoord die... moord op Priem op zijn geweten heeft, ja. Zoiets, ja. Dus hij zou Priem vermoord hebben, hem daarna gedumpt hebben in die kamer van Lernoud, boven die stallen... en dan met kaarsen gewoon ja, helemaal in de het, Ik weet het, ik geef het toe. Het is pure speculatie. Want wat hebben we in handen? We hebben sterke aanwijzingen dat Duran Chris van der Weijden van kant gemaakt heeft... ...omdat die hem ging aanklagen voor misdaden tegen de menselijkheid. Maar ja. heeft hij Priem vermoord? Hè? Heeft hij Verfij vermoord die hij al jaren kent? Nu ineens. Ja, en waarom? Waar. Hebben we hier met chantage te maken? Met wraak? Of, of is het dan toch een afrekening in het drugsmilieu? Nou, wacht. Van in. wat voor een belangrijke gast? Ach zo... Het is een ketels. Geweldig, ik sta daar binnen vijf minuten. Allee, ik heb de Kee precies goed bang gemaakt. Want hij heeft ketels voor mij versierd. Ach. En veel sneller dan ik had gedacht. Waar zit hij ergens? Onze Chileense erekolonel. Hij zit nog bij de Kee. Pieter, ik moet u verwittigen, het is een... De kolonel, zo een van de oude stempel die verwacht... dat je zelfs als politieman meteen voor hem salueert. Ik zal mij gaan haasten. Jij hebt die fax van de IPS ondertussen gelezen? Ik zal u een paar interessante details voorlezen. Je gaat meteen wat beter gezind zijn. Die wapentransporten naar Chili in 1973 van die handgranaten... die waren in feite illegaal. Jantje, ik had niet anders verwacht... Dat Colombiaans vrachtschip, de Bermuda... dat die granaten toen in Antwerpen kwam opladen... heeft daar eerst stuk goederen gelost, ja. Maar er is een sterk vermoeden dat het eigenlijk eh, drugs waren. Ketels wordt er trouwens van verdacht... later ook nog drugs te hebben gesmokkeld... per diplomatiek verlies. Ja, maar nooit geen gram bewijs natuurlijk. Nee, nee, nee. Uh, zeg, ondertussen heeft Carine nog wat extra inlichtingen gekregen uit Lopem. Meneer Ketels leeft daar blijkbaar op uh, grote voet... Naast zijn voorkeur heeft hij ook nog een uh, Carrera in zijn garage staan. Wanneer, luister hem. Ik heb alle moeite van de wereld gedaan om kolonel Ketels hier te krijgen om u te woord te staan. Als ik geen goede relaties had met de juiste kringen, dan was dat nooit waar geweest. Ik verwacht dus nu van u dat je hem gaat behandelen met alle egaars waarop hij recht heeft... door zijn hoge functie en zijn onberispelijke staatsdienst als militair. Is dat duidelijk? Dat is heel duidelijk, commissaris. Mag ik hem nu al ondervragen? Of moet gij eerst nog zijn schoenen poetsen en zijn overhemd strijken? Of zijn haar goed leggen? Vanin, ik waarschuw u. En doet hij een onnozele smile van uw gezicht voor mij?